Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Toral meegens met het NOS Journaal. Na het laatste verkiezingsdebat in Groot-Brittannië... lijkt het erop dat Jeremy Corbyn de achterstand in de peilingen op Boris Johnson... niet goed heeft kunnen maken. De twee grootste rivalen gingen afgelopen avond live met elkaar in debat op de BBC-televisie. Volgens nieuwszender Sky News koos 52% van de kijkers voor Johnson als winnaar. 48% vond Corbyn beter. Donderdag gaan de Britten naar de stembus. Corbyn wil opnieuw met de EU onderhandelen... en het resultaat voorleggen aan de bevolking in een referendum. Johnson wil de EU uiterlijk 31 januari verlaten... en met andere landen handelsovereenkomsten sluiten. Schiphol-directeur Benschop wil dat er vanaf 2050 klimaatneutraal wordt gevlogen. Dat wil zeggen zonder CO2-uitstoot. Dat is in lijn met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Al vormt de luchtvaart een uitzondering op dat akkoord. Benschop vindt dat de sector zichzelf die regels alsnog moet opleggen. Op dit moment streeft de VN-luchtvaartorganisatie... naar een vermindering van de CO2-uitstoot met de helft. In Duiven in Gelderland is de langste straatnaam van Nederland onthuld. Het is de laan van de landinrichtingscommissie Duiven-Westervoort. De straat heet al zo sinds 2010, maar het stond nog niet op een bord. Het straatnaambord dat hiervoor nodig is, is ruim 2,5 meter lang. De naam is een eerbetoon aan de herinrichting van het grondgebied tussen Duiven en Westervoort. Tot nu toe was een straat in Heerlen recordhouder... met de naam ingenieur, meester, dokter van Waterschoot van de Grachtstraat. Ajax heeft de eerste competitienederlaag van dit seizoen geleden. In de arena versloeg Willem II de Amsterdammers met 2-0. Het is voor Ajax ook voor het eerst in 25 maanden dat in eigen huis een wedstrijd wordt verloren. De Tilburgers staan door de winst op Ajax voorlopig op nummer 3 in de eredivisie. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. 8 graden, in de ochtend bewolkt en buien, later vaker droog en soms wat zon. Ook zondag begint regenachtig, maar smiddags weer wat zon. En dan waait het stevig, temperatuur dit weekend een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. FM. Ho, ho ho! Dit is Kerst met ZFM. Met men. nu de nacht. I know my mom was right when she told me, son, every day you wake up a little more. Lying is for politicians, and you deserve the recognition. I was wrong, we both know that's the truth. I can't uncry cry the tears you tasted, give back all the time I wasted. But if I could ask one thing from you, Don't give up on me till we reach the glory. Every